10 uur. Levi van Eck met het NOS journaal De reisbranche leidt de komende periode naar verwachting zo'n 1 miljard euro schade door de coronacrisis. Niet alleen blijven boekingen uit, ook heeft de branche te maken met tienduizenden annuleringen en vroegtijdig afgebroken vakanties. Uit een enquête onder de leden van brancheorganisatie ANVR blijkt dat alle annuleringen tot 1 juni de sector al zo'n 337 miljoen euro kosten. De branche hoopt snel compensatie te krijgen van de overheid. Volgens de ANVR is er zo'n 400 miljoen euro nodig om de werkgelegenheid te behouden. De Koninklijke Horeca Nederland wil dat er extra voorwaarden komen... voor de staatssteun aan online platforms zoals Booking.com. Deze week werd bekend dat het hotelboekplatform aanspraak maakt... op de overheidssteun voor bedrijven in nood. De KHN noemt dat een hard voor de kleine horecaondernemers... die buiten de steunmaatregelen vallen... Bovendien zouden duizenden hotels de afgelopen maanden weinig solidariteit van Booking.com hebben ervaren. Booking.com kon niet reageren op de oproep van de Koninklijke Horeca Nederland. Het kabinet heeft al ruim een maand geleden het dringende advies gekregen... om meer beschermingsmiddelen voor verpleeghuizen beschikbaar te stellen. Dat kwam van belangenorganisaties en de deskundigen die het kabinet adviseren. Toch werden pas afgelopen maandag de schaarse mondkapjes... volgens een nieuwe verdeelsleutel over de verschillende zorgsectoren verdeeld waardoor ze eerder bij verpleeghuizen terechtkomen. In zeker 900 verpleeghuizen zijn coronabesmettingen vastgesteld. Honderden ouderen zijn aan het virus overleden. Volgens het RIVM neemt het aantal besmettingen in verpleeghuizen nog altijd toe. De bekende Belgische viroloog Mark van Rans denkt dat er volgend seizoen weer kan worden gevoetbald, maar dan wel met mondkapjes. Volgens hem gebruiken wielrenners of American voetbalspelers onder bepaalde omstandigheden nu ook al speciale mondkapjes, die gewoon op internet te koop zijn. De Belgische viroloog adviseerde de UEFA eerder om alle nationale voetbalcompetities stop te zetten vanwege corona. Het weer vanavond en vannacht neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. De temperatuur daalt vannacht naar rond het vriespunt. Morgen op veel plaatsen bewolking met in het zuiden kans op een bui. ZFM, verkeersupdate, Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Sola, da media vuelta. Ey, saco de duro. No te quite ahora, que tu solo empieza. Mueve la cabeza. Ey, saco de duro. duro. Para saco, Dios me loucura. Morena, bella a mi lado. Niks vai ficar pelado. Quiero verme echter goed duro. Para saco, Dios me loucura. Morena, bella a mi lado. Niks vai ficar Mesdames, Messieurs, le disjockey ZACH est de retour. chez de retour Ik tam start Gangnam Style! Gangnam Style. Walk, Walk, Walk, Walk, Walk, Walk, Walk, Walk, Gaat nam staan. I, I, I am on the run, run. Trying to seize the sun. And keep it all the time in my mind. So let it shine on, on, on me all day. Young, like an endless sea. Sun shining all again and again. Enter to my summer world. Glancing to the sky. Passenger up every day. Can make you happy